8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Nog steeds komen allochtone jongeren... veel vaker in aanraking met de politie dan autochtone jongeren. Blijkt uit het jaarrapport Integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat de NOS heeft kunnen inzien. In het rapport dat volgende week officieel wordt gepresenteerd... staat dat 65 van de Marokkaanse jongens wel eens is aangehouden door de politie. Het SCP noemt het cijfer schrikbarend. Hoeveel jongeren er echt zijn veroordeeld is niet bekend... De SCP keek ook naar de werkloosheid van allochtonen. Ruim 12 procent van de allochtonen is werkloos... tegenover 4,5 van de autochtone bevolking. Ook de schooluitval is groter. In Wageningen is afgelopen nacht een dakloze doodgevroren. De man van 43 bracht de nacht door in een berging achter een huis. Daar werd zijn lichaam vanochtend gevonden. De woning was van mensen die hij kende, maar zij waren niet thuis. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de dakloze... door onderkoeling om het leven kwam. De kans bestaat dat André Kuipers langer in de ruimte moet blijven dan gepland. Dat komt door problemen met de Russische raket die Kuipers moet ophalen. De lancering daarvan is uitgesteld tot 15 mei. Een dag later zou Kuipers terug moeten gaan naar de aarde. Hoeveel vertraging hij oploopt is niet duidelijk. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft nog niets van de Russen over het uitstel gehoord. De Bosnische Serviërs hoeven geen schadevergoeding te betalen... voor moskeeën die zijn verwoest tijdens de burgeroorlog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 Dit was het internationaal. ANWB ah, Verkeersinformatie met een bericht van de spoorwegen. Op het Intercity-traject tussen Utrecht en Arnhem... rijden er tussen Driebergen-Zeist en Veenendaal geen treinen. Dit komt door een kapotte trein. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Bent u een ervaren manager? En met uw ervaring op zoek naar verdieping van uw bedrijfskundig inzicht? IBO Business School biedt managementopleidingen en MBA's.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 Ook daar wordt vandaag in Den Haag over gedebatteerd. En mijn gast straks is 88, werkt nog steeds... en heeft rechtszaken gevoerd omdat hij van de staat niet mocht werken. Straks meer. Maar nu eerst de zoekactie naar het vermiste tienjarige jongetje... Michael van Dijk. Die zoekactie is gestopt. Morgen gaat de politie verder. Ook het zogenoemde Amber Alert is ingetrokken. Het Amber Alert heeft zijn werk gedaan, zegt de politie. Maar dat betekent dus helaas niet dat het vermiste kind uit geest gevonden is. Er is met man en macht gezocht. Er zijn twee teams gestart. De ene is echt een grootschalig opsporingsteam aan de kant van de recherche. Aan de andere kant is echt, zeg maar, het operationele, het blauw op straat samen met de brandweer, wat aan het speuren is. Er komt heel veel informatie binnen naar aanleiding van het Amber Alert. Nou, elke tip die wordt onderzocht heeft helaas nog niet geleid tot de concrete locatie waar we Michael zouden kunnen vinden. Ja, hoe werkt dat nou precies, zo'n Amber Alert? Nou, Frank Hoen, dat is de man die het in Nederland introduceerde... en is vanavond mijn eerste gast. Goedenavond. Goedenavond. Ja, heeft u dat Amber Alert ook ontvangen over Michael? We hebben het, uh, wij zijn er zelf bij betrokken bij het uitsturen van het Amber Alert, ja. Ja, maar krijgt u het ook op uw sms? We hebben een aantal kanalen waarop het ontvangen kan worden. En uh, dat, dat zijn dus uh, de supermarkten, de bussen, uh, via pc's, sms, mobiel, sociale media, uh, ANP schakelt, de omroepen. Dus het, is een, het is een club van, zeggen, van 1 miljoen mensen die zich hebben ingeschreven en duizenden organisaties. Het is dus letterlijk uh, binnen een paar minuten de foto van een vermist kind onder de aandacht brengen van het hele land. Ja, op allerlei verschillende manieren dus, zoals u zegt. Op allerlei verschillende manieren, inderdaad, ja. Want in dit geval is dat jongetje nog zoek. Um, wanneer beslist de politie om een Amber Alert uit te doen? Wa wat voor criteria gelden er? Nou, de, de criteria... Um, er zijn Amber Alert criteria... en vervolgens is het aan de politie om daar uh, invulling aan te geven... want er zijn altijd speciale situaties. Maar normalerweise is er sprake van... een levensbedreigende situatie. Er is ook sprake van een kind, dus uh, minderjarig. Er moet een foto beschikbaar zijn, anders uh, ja, wordt het toch een stuk moeilijker. En ja, dat zijn eigenlijk de voornaamste criteria. Maar uh, niet alle vermiste kinderen krijgen een Amber Alert, toch? Ik moet zich voorstellen, een Amber Alert is een, uh, is een behoorlijk ingrijpend iets. Het, is een, uh, het systeem is, uh, het is nu voor de twaalfde keer met Michael uh, ingezet. Je zet het land uh, toch wel even op zijn uh, kop. En dat kun je dus niet doen voor iedere uh, vermissing. Er zijn in Nederland uh, 20.000 vermissingen per jaar... waarvan een aanzienlijk aandeel uh, kinderen... Ja, je kunt wil dit middel nog bruikbaar blijven. Je kunt niet van iedere vermissing een emerald maken. Maar wanneer weet je nou of iets levensbedreigend is als een kind weg is? Ja, dat is dus nou juist uh, het moeilijke. De, er zijn binnen de politie, en met name binnen de dienstvermiste personen... op landelijk niveau, experts, die zijn daar speciaal voor opgeleid. Dit is uh, een stukje fingerspeeching gevoel... maar het is ook gewoon keiharde training en veel, en veel ervaring. En uh, die expertise die is dus in Nederland aanwezig. Uh, maar dan wel moet ik zeggen, uh, vooralsnog... Uh, Geconcentreerd landelijk. En, uh, maar het blijft moeilijk. Ja. Het is, uh, ja. Nu is dit jongetje, die Michael, voor het laatst gezien bij zijn opa en oma. Uh, en de politie denkt nu, ook na alleen trouwens van een tip, op basis dus van het amber alert, uh, dat hij mogelijk in een wak terecht is gekomen. Uh, maar dan wordt inderdaad, na aanleiding van zo'n alert, dus een tip komt er binnen en dan wordt er gezocht bijvoorbeeld zoals nu in een wak. Zo werkt dat dan. U moet zich voorstellen dat mensen zien die foto van dat kind. Nou, het doel van het embroeillet is eigenlijk om in die uh, zo snel mogelijk na een vermissing, uh, ja, mensen tips te verzamelen voor de politie om levensreddend bezig te kunnen zijn. En uh, ja goed, het blijft mensenwerk. We proberen op te rekken wat menselijk mogelijk was. En dat hebben we met het Embryo CECO ook gedaan. Dankzij die 1 miljoen uh, Nederlanders en duizenden uh, organisaties die meedoen. Maar het blijft mensenwerk. En uh, ja, helaas kunnen, we geen, uh, kunnen wij geen, uh, ja niet over. Nee, helaas. Ja, u zei het, hè, het is ingevoerd een aantal jaar geleden, namelijk in november 2008. Uh, mm -hmm. Laten we even luisteren, ook naar een aantal gevallen waarin het Amber Alert is ingesteld. En we horen om te beginnen uh, minister Heers -Ballin, toenmalig minister. Dit is echt voor acute situaties en ik hoop dat iedereen eraan meewerkt. Het vierjarige Rotterdamse meisje dat werd vermist is terecht. Ze is ongedeerd, haar vader is opgepakt. De politie gaf vanochtend een Amber Alert af nadat het meisje door haar vader was meegenomen. Bij de zoektocht werden voor het eerst de verkeersborden boven de snelweg ingezet. Maar Maakombe David Ballet, uitspijkenisser, is terecht. De jongen is ongedeerd gevonden, slapend in een trein in de buurt van Deurne. Een conducteur zag hem zitten. Eerder verspreidde de politie een Amber Alert over de jongen van negen. Hij kwam vanmiddag niet terug uit school en er werd voor een misdrijf gevreesd. Maar hij is dus gevonden. Ja, in, deze, in deze gevallen heeft het dus uh, goed gewerkt. Hoeveel keren is het al ingezet mm -hmm. in Nederland eigenlijk? De ember, dit, is het, dit was de twaalfde keer. Uh, van de vorige elf keer uh, zijn negen kinderen veilig teruggevonden. Ja, in de meer van de helft van de gevallen uh, van, van die hadden wij daar een uh, waren wij die directe aanleiding voor terugvinden van het kind... of uh, hebben wij daar een rol in gespeeld. En die andere kinderen die niet teruggevonden zijn? Ja, dat zijn de bekende verhalen. Uh, Millie bijvoorbeeld. Jackson. Ja, precies. Ja. Ja. ja, want daar was kritiek ook hè, op het feit dat het veel te, weer, veel te lang geduurd zou hebben om het Amber Alert in te, in te zetten. Ja, weet u, ik moet. Ik moet ja, dat klinkt een beetje raar van oprichter, mede oprichter van Amber Alert. Uh, wij zijn een van de middelen die de Nederlandse politie tot zijn beschikking heeft. En dat zijn helikopters, er zijn speurhonden en, en noem maar op. En uh, op de eerste plaats is dit gewoon mensenwerk. Uh, een politie die hiermee aan de, aan de slag gaat. En op een gegeven moment beslist van, nou, we gaan dit doen, we gaan dat doen. En wij zijn dan slechts één van de middelen. En ook niet meer dan dat. Maar heeft u wel eens het gevoel gehad... jongens, zet het nou in, kom op! En dat de politie te lang wachtte. Want u zegt, ja, het is fingerspeech -gevoel. Maar ja, u kunt het er ook wel eens niet mee eens zijn... dat u denkt, dit, dit ruikt naar iets gevaarlijks. Oh, nou ja, goed, ik, ik ben hier natuurlijk niet getraind. Wij zijn, wij zijn mediamensen. Ik kan wel verwijzen wat in het verleden gebeurd is. Waar de minister van Justitie heeft gezegd. van, ja, Dit is verdringende gevallen. En een ambulance op het moment dat je hebt geïdentificeerd. Dat er sprake is van zo'n zogenaamde ja, ontvoering of zorgwekkende vermissing... ja, dan moet je dat embreleur ook snel inzetten. En dat is een uh, discussie die is, uh, naar hier is Belin ook, ook uh, naar voren getrokken... bij, uh, bij Jennifer van, van Oostende. En, en tenminste daarna is een discussie op gang gekomen. En er werd gewoon gezegd van, nou, hoe, hoe gaan we om met het embreleur? Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat dat middel-embreleur zo goed mogelijk wordt, wordt ingezet? En uh, de minister van Justitie uh, en Veiligheid heeft er heeft ook op gezegd van... Ja, maar goed, we hebben dat, dat emmer geleurd. En we gaan ook aan die nieuwe nationale politie... daar gaan we ook uh, mee, mee aan de slag. En laten we nu... Uh, ervoor zorgen dat die expertise voor die vermiste personen naar een Belgisch model. En daar hebben ze Dutroux voor nodig gehad in België om dat overigens te herorganiseren. Naar Belgisch model: een sterke dienst. Waar mensen, specialisten, alle middelen tot hun beschikking hebben. Inclusief dat Emberleut. Ook de expertise, uh, expertise faciliteren voor de rest van de Nederlandse politie. Laten we dan zorgen dat dat er komt. En uh, we zijn ook heel blij dat de minister dat heeft, uh, heeft, heeft ja. toegezegd. En de Kamer erachter stond overigens. En, uh, maar dat, dat, ja, goed. Uh, dat, is dus, dat gaat dus zijn, zijn woording krijgen tijdens die nationale politie. U zegt: ja, wij zijn maar mediamensen, we hebben er niet echt verstand van. Want u bent oorspronkelijk, of u bent een ICT'er. U ja. heeft het dus uh, als ICT'er in combinatie met de politie, vanuit Amerika naar Nederland gehaald. Hoe is dat gegaan? Ja, het Emberlet is eigenlijk. ...opgericht uh, ondergedekende. En uh, de heer Carlo Schippers, een uh, rechercheur van de KLPD. En uh, Carlo is, werkt dus voor de dienst van vermiste personen. Een zeer bevlogen man, moet ik zeggen. En uh, ook inmiddels een goede vriend van mij. En Carlo was op training in, in Amerika bij de, bij de FBI... Uh, hij is dus een echte originele Nederlandse CSI-man, is hij. En yes. uh, ja, God, hij zei: Nou, God, in Amerika hebben ze dit, maar ik denk dat wij dat beter kunnen. En dat, uh, alle bescheidenheid zei, Natuurlijk nou, kunnen wij dat beter, hè? dus we kunnen dat in één keer goed opzetten. En uh, vervolgens heeft het nog wel een tijdje geduurd. Dat eerste gesprek dateerde van 2001. Uh, en 11 november 2008 is uiteindelijk het Amber Alert door minister Giers ook ja. gelanceerd. En doen we het beter dan de Amerikanen? Ja, je moet je voorstellen, daar zijn ze in 1996 begonnen. Dan heb je een beetje de wet van de remmende voorsprong. Een beetje radio, eh, wat tv en, en snelwegborden. Nou, wij hebben in één keer die sociale media erbij gepakt. Een sms, eh, die, die borden in supermarkten en bussen, journaals die automatisch schakelen. Dus dat is, wij zijn, we hebben een veel groter bereik. Veel sneller dan in Amerika. Ja. En was dus u daar, want het was, he, die, die, die vriend van u, die was uiteindelijk degene die ermee in aanraking kwam. Was u daar meteen voor te poren? Dacht u, ja, dit is inderdaad echt heel goed dat wij dat nu in Nederland ook gaan doen? Ja, absoluut. Het is een, ik moet daar wel zeggen, er zat een stukje persoonlijke uh, inspiratie in, uh, op familiegebied uh, achter. Ik, ja, ik, ik. Voor mij was het een... Um, ik ben op de universiteit uh, tijdens mijn studie geconfronteerd met de vermissing van uh, Tanja Groen en de machteloosheid en dat gevoel. Ik, ik was niet direct betrokken, ik kende haar zelf niet persoonlijk. Maar ik, ik heb een beetje mogen, mogen, mogen snuiven aan, aan, dat, aan dat gevoel. Die, die machteloosheid, die verslagenheid bij zo'n vermissing en niks kunnen doen. En dat heeft mij eigenlijk altijd geïnspireerd om te kijken van, nou, God zeg, ik ben ICT'er, ik ben geen dokter. Maar kunnen we toch iets doen? Wat, waar zijn, wat, wat doen we nog niet? Er zijn mensen die iets weten dat de politie al weten. Laten we ervoor zorgen dat ons netwerk van mensen zo groot mogelijk is. Zodat we dus ja, zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk kunnen bereiken. En letterlijk zo'n kind ja, soms letterlijk uh, over de poten van de dood kunnen wegplukken. En dat is eigenlijk het embryol. Het klinkt vrij dramatisch. Maar het embryol is ervoor bedoeld om levens te redden. Yeah. Er is snelheid essentieel. En uh, dat, is paar keer, dat is ons gelukt en we hopen dat nog uh, lang te blijven doen. En mede ook dankzij uw luisteraars die zich uh, hopelijk ook uh, ja, registreren. Maar als het zo goed werkt. en het werkt dus voor kinderen. die in levensbedreigende situaties zijn. er is bijvoorbeeld nu een 30-jarige agent in Groningen vermist. zou er ja. ook niet een Amber Alert voor volwassenen moeten komen? Waarom is dat er niet ja, eigenlijk? Ik, ik, ik moet zeggen, u bent van oproep Max natuurlijk. en ik had verwacht dat u zou zeggen. van geef ons een. Uh, en dat bestaat in Amerika al. een Silver Alert. Een alert voor verwarde. Uh, uh, bijvoorbeeld mensen die verwacht zijn of, of verdwaald. En dat zijn. Uh, er zijn ook al systemen in Nederland. die daarvoor worden ingezet. En. Um, en ja, het, het komt ons regelmatig uh, komt dat ter sprake. Alleen, wederom, voor een landelijk systeem moet je selectief zijn. En dan moet je zeggen, nou, we kunnen niet alles. Dan moet je dus denken om bijvoorbeeld meldingen lokaal te doen... maar dan wel met plaatjes erbij en ja. met beeld. Ja. En ja, dan, dus daar ben ik wel een voorstander van. Ja. Nou zijn er natuurlijk nog steeds kinderen die, uh, die vermist zijn al heel lang. Die staan ook op de site van Amber Alert... Is het zo dat er uh, soms opnieuw een Amber Alert komt van een kind dat al heel lang weg is? Of is het alleen maar in die cruciale eerste drie dagen? Wij zijn als Amber Alert bedoeld om het publiek zo snel mogelijk te informeren over zo'n urgente vermissing. Ja. Nou, helaas zijn er ook mensen die ofwel geen Amber Alert zijn of dan, dan, ja, langer weg zijn... Die mensen komen wel via onze site. Dus ook normale vermissingen komen via die Emberlut-site. En dat heeft ook al uh, concrete tips uh, op, opgeleverd. Ja, langdurige vermissingen, dat, dat komt eigenlijk uh, naar mijn beste weten. Is het hier nog niet voorgekomen dat dat opnieuw onder de aandacht wordt gebracht. middels uh, Emberlut? Middels nee. Dat is meestal. Uh, nee, nee. En u zei, ik heb dat meegemaakt tijdens mijn studietijd met Tanja Groen. Um, ja. Hoe is dat afgelopen toen? Dat weet ik even niet meer precies. Nou, Tanja Groen is helaas. Uh, niet teruggevonden. Nee, nooit teruggevonden? Nee. Nee. Zij staat ook nog steeds op de site? Ja. U wordt er verdrietig van als ik over begin? Nou ja, goed. We doen dan... Dit is. Zoals gezegd, we proberen de grenzen op te rekken van wat mogelijk is. Maar ja, toen was het er nog niet. En... Wie weet. Dat was het toen wel geweest. Ja. Ja. Goed. Um, mag ik u heel hartelijk danken in elk geval. Frank Hoen, de man dus die het Amber Alert in Nederland introduceren. En morgen gaat het zoeken naar Michael van Dijk... in elk geval verder in Luthogeest. Dank u wel. Bedankt. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. In Den Haag wordt er al twee dagen gedebatteerd over de pensioenleeftijd... Het wordt 66 en op termijn 67. Maar dat is niet alles. Er wordt ook gepraat over langer door mogen werken. Want dat blijkt nog helemaal niet zo gemakkelijk. Ons uh, huisarts Nico van Hasselt, die hier in de studio zit... Uh, die ondervond dat aan den lijve. Hij streed meer dan twintig jaar om te mogen blijven werken. Goedenavond. Goeie. U bent... Uh, 88 inmiddels? Bijna, bijna, bijna. Over een paar dagen. Over een paar dagen bent u jarig. U was vorige week ook mijn gast. Of tenminste de gast van, van mijn collega, Elif de Bruin. Uh, toen ging het over een heel ander onderwerp. Uh, u, was, u sprak over de restauratie van een uh, barak in Kamp Vught. Um, u vertelde toen dat u daar tijdens de oorlog gezeten heeft. U heeft het ook overleefd. En u heeft een belofte gedaan aan uzelf dat u arts wilde worden... En altijd zou willen doorwerken. En daar gaat het vanavond over. Want de staat wilde dat helemaal niet. U werd 65 en wat gebeurde er toen? Ik was uh, ja, iets, iets ouder. Het was in uh, uh, 7 oktober uh, 1991... toen ik een brief van het ziekenfonds kreeg, ZAO. Die vond dat hij afmachtig was. En een brief schreef van... nou is het afgelopen en uh, stoppen er maar mee. Maar... Uh, Nogmaals, ik ben een overtuiging, ben ik huisarts geworden. En dan moet niet een uh, juffrouw, want dat was het, een juffrouw van uh, zetten, ook komen vertellen van uh, schijt maar uit. Ja. Dus uh, nee. En waar leidde dat dan toe? Dat leidde tot uh, een eindeloos gevecht, negen rechtszaken. Uh, het ziekenfonds dat zich uh, beestachtig uh, gedroeg. Uh, er was een uh, overeenkomst. Met, het, uh, met de Amsterdamse huisartsenvereniging. die lieten mij ook vallen. Uh, want te, uh, tegen het ziekenfonds. daar kun je niet vechten. Die hebben gelijk. Dus dan moet er met jou wel iets. Uh iets mis zijn. Want het is zo dat je... U werd 65 of iets ouder werd u. U, u kreeg die brief van het ZTO en die zei, wij doen het niet meer, zaken met u. Ja. En uh, wilde dat zeggen dat patiënten... niet meer bij u terecht konden... omdat ze uh, bijvoorbeeld hun rekening niet meer... Uh, ver, begoed, nee, vergoed kregen? Nee, we kregen een briefje. Uh, dat waren er toen van ZO 902. kregen een briefje. Jullie gaan nu naar een andere huisdokter toe. Punt. Er was geen overleg, geen mogelijkheid. Ze hebben nooit overlegd, trouwens. Dat weigeren ze nog steeds om met mij gewoon als man tegen man te praten. Het moet allemaal via rechtszaken of mediators. Of Vreselijke En wat deden die patiënten? Die kregen die brief. En die dachten, nou, wij zijn veel te blij met meneer Hasselt. Die hebben toen geprobeerd om daar uh, een groot deel tenminste wat aan te doen. Mm -hmm. uh, naar een ander ziekenfonds over. Toen heeft Zetter ook gezegd... nee, ik laat jullie niet gaan. Weer een rechtszaak. Uh, we hebben een, in, de, in de Parnassusweg, in de rechtszaal... hebben ze een aparte zaal moeten afhuren... om alle mensen te herbergen die... Uh, mij graag wilde. Die wilde, met je wilde behouden. Ja, afrijstelijke toestandigheid. Dat de hele ZAO, dat is het heet dus, daarna aag is geworden, maar het blijkt ja. even, even mis. Ja, uh, want uh, uiteindelijk is het dus zo dat u dacht, ik, uh, ik vind het helemaal niet nodig om te stoppen met werken. Maar er werd dus door het ZAO in de tijd, werd er uw patiënten op de hoogte gebracht. Meneer Van Hasselt, die, die moet u, daar moet u bij weg. Ja. Daar hadden ze helemaal geen behoefte aan. Maar hoe ging dat? Stonden er opeens geen patiënten meer op de stoep? Nou, dat hadden ze gehoopt. Maar er waren natuurlijk ook een, waren een heleboel mensen... die niet bij Zeta verzekerd waren... Ja. Dus toen bleef ik uh, doorgaan. Dat hadden ze niet, uh, niet verwacht. Ze dachten van, wij, zijn, wij draaien de kraan dicht en dat is het dan. Ja, maar uh, de mensen van, die verzekerd waren bij ZAO... die kregen het niet meer vergoed. En ja. gingen die massaal toch naar een andere huisarts? Uh, nee, ja, aanvankelijk dus wel. Dus ze moesten wel. En toen hebben ze gevraagd, mogen wij naar de ORA toe? Die, uh, die hielp mij wel. Mm -hmm. En dat heeft het ziekenfonds eerst proberen tegen te houden. Maar de rechter heeft gezegd, nee... Dat kan niet, dus toen werden ze alsnog ingeschreven... bij een ander, uh, bij Zulveren Kruis, bij, ja. Ura, bij Zorg en Zekerheid. Want u dacht, no way, ik blijf gewoon werken. Ja. En ik ga ervoor strijden ook. Want u noemt als maar rechtszaak. En u zit hier ook met een heel dik dossier. Het ziet eruit als een rechtszaak die lang gelopen heeft, meneer Van Hassel. Ja. Het, uh, uh, nou, dit is, dit is één dossier. Ik heb er nu 36 ordners. 36 ordners, 36 ordners, ordners. zo. Van zo. uw strijd tegen de ZHO. En tegen ja. de overheid, die het met de ZO eens was? Ja, dat was juist het, het, het, het, het, nou, het leuke. Uh, iedereen liet mij vallen. De, de, de Amsterdamse huisartsenvereniging, uh, want die hadden een, een raar convenant gesloten met ZO. Ik mocht niet meer naar vergaderingen toe. Ik mocht niet meer waarnemen. Ik mocht geen recepten meer schrijven. Een ramp. Toen heb ik me ook nog gemeld met de Landelijke Huisartsenvereniging, met mijn eigen maatschappij voor geneeskunde. Die uh, hebben ook niets gedaan, tot uiteindelijk uh, in 2005, mm -hmm. was, ja. toen uh, zijn we bij de commissie... gelijke behandeling geweest, dat heb ik gewonnen. En toen kwam er een artikel in het medisch contact, wij hebben gewonnen. En toen zijn ze, <laughs> ze ineens allemaal... Nadat ik het gewonnen had, is iedereen ineens achter mij gaan staan en zeggen hoera, wat een flinke vent en dankjewel. Maar voor die tijd waren het niet zulke collegiale collega's? Nee, het, het, het eigenlijk, het woord mag je niet zeggen, maar bang. Bang. Gewoon bang om, om ruzie te maken met, met ZO. Ja, ja. Ja, Terwijl ze met u altijd goed gewerkt hadden en diensten natuurlijk, hè, weekenddiensten en zo gedeeld hadden? Ja, is nooit wat geweest. Maar uh, voelde u zich dan niet ontzettend kwaad en in de steek gelaten door die collega's? Uh, teleurgesteld. Nou, je bent niet kwaad, maar je denkt... God, dat zijn toch allemaal je collega's. We vormen toch eigenlijk één geheel. Mm -hmm. Dat bleek toen voor een groot gedeelte. Er waren een heleboel die achter mij stonden... Waar, waar ik hulp dus bij gehad heb. Maar ook een heleboel die, uh, die afzegden. En, uh, en, niet, uh, en die nu komen... <laughs> dat hebben we dus ook nog gehad. Van uh, dat er eentje met een bloemetje kwam. Ik heb het altijd wel gezegd, maar die had net de grootste mond van... Uh, belachelijk dat je tegen Zeta Ovecht. En wat zei u toen u met dat bloemetje voor uw deur stond? <lacht> Lachen. Ik, Heeft... lach, ik sta eerst daar, dan moet je boven staan. Heeft u het aangenomen, het bloemetje? Ja, ja, ja. Ja, hoor. <lacht> maar goed, uh, dit, die, die dikke ordner 36... Uh, dat zijn een heleboel jaren procederen. Ja. En in de tussentijd, voordat u het gewonnen had kreeg u dus geen rekening vergoed. Of tenminste, de mensen van het ZAO die bij het verzekerd waren... kregen het niet vergoed als ze bij u waren. Ja. Dus hoe, hoe ging dat dan? Ja, nou, ik heb die medicijnen heb ik dus ingekocht via een apotheek... en die gaf ik ze dus cadeau. Die heeft u ja, zelf betaald. Ja, je bent dus zelf betaald? De... Ja, ik heb ik zelf betaald. Je bent dus gewoon... Uh... Maar daar ben ik geen dokter voor geworden om rijk te worden. Dan had ik, dan had ik bankier moeten worden of zo. Maar, maar goed, u heeft, u heeft weinig verdiend in die tijd, bedoelt u eigenlijk? Ja, dat zal dan. Ja, Want u, u, kreeg het dus niet, u kreeg maar een gedeelte vergoed? Ik kreeg bijna niks meer. Ik had, eh, op dat moment had ik 3000 patiënten... en nu zijn het er nog 1200, dus rekent maar uit. Ja, Want die 3000, eh, u zei de ZAO-mensen... die eh, konden het niet meer inleveren eh, bij hun verzekeraar. Of nou, u kreeg dat geld niet meer. Maar al die andere verzekeraars... gingen die uiteindelijk ook niet meer met u in zee? Uh, die wilden ook, of moesten eigenlijk, van ZAO werden die gedwongen om, Maar dat is ook allemaal weer via praten... en ook via rechters, uh, zijn die allemaal teruggekomen op hun uh, besluit. En uh, Zorg en Zekerheid en uh, Zilveren Kruis uh, hebben ook een vergoeding betaald. Ja, ja, en het uiteindelijk... is zelfs zo geweest dat Zilveren Kruis... Uh, ben ik uh, nog op kantoor geweest, beste vriendjes geweest, en die hebben gevraagd van, wil je nou ook iets terug doen voor ons? Hebben we rond. En die hebben toen een spotje gemaakt, een reclamespotje op de televisie, en uh, dat reclamespotje daar uh, daar, dat heeft de directeur van uh, AGIS, meneer Van der Veen, een slechte verliezer. Die heeft dat gezien en die is toen ruzie gaan maken over het kantoor van Zilveren Kruis. En uh, jullie hebben wat tegen, maar er stond alleen maar in. Net wat ik nu ook zeg, AGIS of ZO heeft mij eruit gegooid. Nou, niks mm. bijzonders. Maar u zorgde wel dat u uh, uw verplichte scholing, et cetera, allemaal ja, ja, ja, ja, ja. deed. En dat ja. u gewoon op niveau bleef, als het ware. Ja. Dan, ja. Nu is het zo dat minister Kamp, die uh, wil dus u enigszins tegemoet komen eigenlijk. Want hij zegt, uh, mensen mogen nu na hun AOW-leeftijd vijf jaar nog langer doorwerken. Dit zei hij in de Kamer vandaag. Het kabinet komt met een wetsvoorstel om doorwerken naar de AOW-leeftijd aantrekkelijker en gemakkelijker te maken. En ik heb uw Kamer in november reeds toegezegd dat het streven is om dit wetsvoorstel in het voorjaar van 2012 in te dienen. En ik ben daar ook bijna mee klaar. Nou, dat zei Kamp vandaag... Ja. Maar ja, vijf jaar erbij, dan zitten we nog niet op 88 jaar, hè, zoals u? Of 87, zoals nee, u nu nog bent. Nee, maar goed. Nee, maar het feit is, er is een boekje uitgekomen, ik heb het hier, Levenswerk heet dat, van Anna Beeftink, Doorwerken met Passie na je pensioen, daar sta ik dan ook in. En dat drie jaar geleden, is dat uitgekomen, en dan heeft minister Donner heeft daar een voorwoord in geschreven. Nou, prachtig, meneer Donner. En eh, als jij nou zegt van we mogen doorwerken. Dan moet je ook uh, de consequenties hebben. Want uh, het blijkt dat je na je 65e niet verzekerd kunt zijn voor arbeidsongeschiktheid. En toen heeft hij allerlei argumenten, heeft hij uh, toen aangevoerd. Van ja, maar je krijgt toch geld. Maar dan gaat het helemaal om. Het gaat erom dat je gewoon. Uh, je, je wel je plichten. Hè, dat zeg ik van, een, een schooljevrouw wordt gevraagd: van, uh, wil je nog even een jaar doorwerken? En die wordt ziek. En die wordt ontslagen, maar die heeft geen enkel recht meer. En toen kwam je met een verhaal van... ja, maar boven de 65e ben je, heb je een grotere ziektekans. Nee, mensen die doorwerken, die zijn gezond. Dacht je nou dat, dat ik nog op mijn leeftijd nog een burn-out kon krijgen? Dat zijn die <laughs> jongen, die jonkies, maar wij, wij toch niet meer. Nee. Wij zijn gewoon gezond. Dus, uh, die... En u werkt ook nu nog steeds als 88-jarige? Ik werk volledig, zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Helemaal. Het is niet waar. Ja. Echt waar? Ja. Ja, dat is dan ook een gevolg geweest van uh, de, de, de pesterij toen. Van, uh, de, de, ik, ik mocht niet uh, meedoen aan de waarnemingen. Dus ik ben altijd op... En dat is zo gebleven. Ja. Dat, uh... en, en ik vind dus dat, uh, dat iedereen... Iedereen, het niet, niet, gaat niet meer om mij. Maar iedereen die na zijn 65e nog werkt. Nog met plezier werkt. De koningin werkt ook nog. Hè, dat die dus ook hun plichten, maar dus dan ook een recht hebben, dat ze dan ook verzekerd kunnen zijn voor arbeidsongeschiktheid, dat ze een CAO krijgen en dat ze niet plotseling postklaps ineens op straat komen staan, vind ik volstrekt onterecht. En ook gekker dat die minister Donner die dan wel in dat boekje voorwoord schrijft en dan zegt hij, dan zeggen we ja meneer, nou de consequenties en ja nou dan loopt hij weg. Ja. Wat, uh, wat voor voldoening haalt u uit uh, die de 24 uur per dag uh, beschikbaar zijn als, uh, als huisarts? De, het feit, de, de, ja, ik zou bijna zeggen de voldoening, dat je uh, van onze lieve heer mensen mag helpen. En ik hoop voor u dat u dat nog heel lang mag. <lacht> Dankjewel. Dank je wel. Dank voor uw komst. Ik sprak met de langstzittende huisarts van Nederland... want dat is hier Nico van Hasselt. Naar aanleiding dus van de debat in Den Haag over doorwerken... na je 65ste. Dit was een weer de uitzending van vandaag. Morgen vrijdag zijn we er weer met twee dingen tussen 8 en half 9. Op onze site tweedingen.nl kunt u gesprekken terugluisteren... en eventueel in ons gastenboek een reactie achterlaten. Goed, BNN Today nu op deze donderdagavond. Willemijn Veenhoven, wat heb jij bij elkaar gesprokkeld? We gaan, gaan even kijken hoe het in Cairo is. Daar werd uh, keihard gedemonstreerd vandaag... naar aanleiding van die voetbalrellen van gisteren. Hoe is het daar nu? Um, Panorama journalist Bas van Hout, die ging uit eten met Holleder. En dat was gezellig. Um, en zo meteen vertelt hij daarover. En we hebben het natuurlijk over uh, tien jaar Willem-Alexander en Maxima... met een relatiecoach en met een oranje biograaf. En we gaan in op uh, hebben ze nog wel een beetje leuk seksleven... En en er valt dan nog wat te lachen daar. En ook heel veel serieuze zaken. Maar dat hoor je allemaal vanzelf na half negen hier, is Martijn naar huis. Radio 1. Het NOS-journaal. Allochtone jongeren komen nog steeds veel vaker in aanraking met de politie. dan autochtone jongeren. Blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. dat volgende week officieel wordt gepresenteerd. Het SCP noemt het schrikbarend dat van de Marokkaanse jongens 65% wel eens is aangehouden.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 En André Kuipers blijft mogelijk langer in de ruimte dan gepland. Dat komt door problemen met de Russische raket die je moet ophalen. De lancering daarvan is uitgesteld tot 15 mei. De planning was dat Kuipers de 16e al terug zou keren naar de aarde. Maar dan is de raket nog niet aangekomen bij het internationale ruimtestation. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Vrijdag 2 februari, 1 over half 9. Goedenavond. In Cairo is de sfeer om te snijden. Er zijn weer veel mensen de straat op gegaan. Dit keer om te demonstreren tegen het politieoptreden van gisteravond. En uh, alle doden die vielen toen bij dat voetbalstadiondrama. Gaat het uit de hand lopen? Hoe is het daar nu? Dat horen we zo meteen van onze correspondent. Dan Panorama journalist Bas van Houts. Die ging uit eten met Holleder. En die laatste was verrassend ontspannen. Hij had bijvoorbeeld geen bodyguards bij zich. Een raar verhaal. Zometeen uh, rond kwart over negen hoor je Bas van Hout over. En het is vandaag precies tien jaar geleden dat Maxima en Willem-Alexander met elkaar trouwden. En hoe houden ze het de komende tien jaar nog een beetje leuk met elkaar? En hoe gaat het in hun relatie? We hebben wat uh, inside information. Dat rond kwart voor tien. En Joris Kreugel die vroeg zich af wat uh, bij het zien van de documentaire Tien jaar Maxima en Willem-Alexander. Nou, die vroeg zich wat af bij die documentaire... die gisteravond op televisie werd uitgezonden. 2,3 miljoen mensen hebben ernaar gekeken, waaronder ik ook. En wat me daarin opviel, was niet alleen dat het een mooie documentaire was... maar dat er tussen die beelden door ook iemand allemaal verhaaltjes vertelde... en op een gitaar speelde. Het was hartstikke leuk, maar ik begrijp eigenlijk niet zo heel erg goed... wat diegene ertussen deed en wie het is. En daar ga ik naar op zoek. Ja. Dat dus. Madonna, die komt morgen met een nieuwe single. Want uh, wat het wordt, daar gaan we het zo meteen over hebben. Onder meer met fotograaf Kees de Bak, die haar ooit fotografeerde. En prachtige foto's van haar maakte. Maar eerst even, Kees, hoe was jouw dag vandaag? Koud. Koud, ik heb, ja. Maar ik mocht binnen fotograferen, was ik heel blij mee in de studio. En uh, wat ik vandaag gedaan heb: ik heb een uh, foto gemaakt voor uh, het astmafonds, het campagnebeeld. Want elk uh, fonds heeft een week, een collecteweek. Mm -hmm. En dat moet natuurlijk aangekondigd worden. En ik heb daar het campagnebeeld voor gemaakt vandaag. Maar ook foto's van Madonna, daar hebben we het zo meteen over. Natuurlijk. Uh, na negen natuurlijk, toen deze topics alvast een update met Luc. Ja, met nieuws over de kou, want oh, het is koud. Uh, verder zijn Maxima en Willem-Alexander getrouwd tien jaar geleden. Ja. ja. Kijk, het is waar. En uh, verder nieuws ook over de rellen in Egypte <laughs> en Facebook. Zometeen meer na 9 uur. <laughs> en dan een uh, uh, extreem bruine Jack van Gelder. Ja, maar dat zie je niet op de radio. Hoor. Nee, maar wel op de webcam. Radio1.nl, uh, daar kunt u dat hem maar zien. Goed. Maar is dat make-up, Jack? Of nee, in... dat, is my, dat is Miami. Jeetje, ik heb nog ja, nooit... Een... Tien dagen. Heb je nog nooit zo'n bruine man gezien? Een blanke? Nee. Oh, nee. Okay. nee. <laughs> weet wil je nog meer weten? Dat, dat was het. Ja, jingle loopt, de ging De Nederlandse hockeyvrouwen staan in de halve finale van de Champions Trophy. Ze wonen in het Argentijnse Rosario met 3-0 van Nieuw-Zeeland. Lammers, Pauwe en Welten maakten de goals en die hoort trainer Max Caldas. Op dit moment ben ik heel tevreden, zoals fysiek als, als spel, hoe wij nu staan... Kunnen we beter worden? Absoluut. Dat is onze nastrijd dat elke potje in het toernooi gewoon beter wordt. En zeker in de volgende zes maanden. En dan doet Kalders natuurlijk op de Olympische Spelen, want dan pas moet zijn ploeg op topniveau zitten. Overigens is Maartje Palmer door de Internationale Hockeyfederatie, de FIH, uitgeroepen tot beste speelster van 2011. Ze is na Mijntje Donners, Minke Boy en Naomi van As de vierde Nederlandse die de titel wint. Haar reactie? Ja, het voelt wel goed. Het uh, voelt echt als een enorme eer. En, uh, ik heb uh, denk de laatste twee jaar heel veel stappen gemaakt. en uh, Ook een knop in mijn hoofd omgezet en uh, ja, echt vol voor, voor, voor het hockey gaan leven. En uh, ja, gewoon afgelopen anderhalf jaar echt uh, ja, gewoon in stappen vooruit gesprongen En ja, dat levert dit nu op gert jan Verbeek blijft voorlopig trainer van AZ. Hij heeft zijn tot 2013 lopende contract laten verlengen tot de zomer van 2015. Verbeek is tevreden met zijn nieuwe contract... maar er was meer dan een gesprek nodig om hem over de streep te trekken. Er zijn een aantal vervolggesprekken geweest... wat met name ging over de invulling van de staf, de faciliteiten, accommodatie... de toekomst van AZ. En, nou, en dat we dat, dat alles met elkaar heeft mij doen besluiten om, om, om daar ja tegen te zeggen... En, ja, de waardering die, die spreekt met name ook uit in het feit dat het uh, een 3,5 jaar is waarin uh, mijn contract wordt opengebroken. En dat, uh, dat is een mooie, uh, felicitatie waard. Straks om tien uur langs de lijn veel meer over het hockey en Verbeek. En dan hoort u ook welke voetbalploeg zich als vierde en laatste voor de halffinale van het Nationale bekertoernooi gaat plaatsen. Is dat PSV of NEC? Over een minuut of tien is de aftrap in Eindhoven. Ik zit ontzettend lekker warm binnen en Bas Tichelers zit te vernikkelen daar in Eindhoven. Bas, kan je iets zeggen over de opstelling? Ja, ik heb uh, nieuws nog. Want uh, oh. NEC zal met een lege bank aan deze wedstrijd beginnen. Er zijn heel er veel banken leeg in Nederland, dat weet je. Ja, klopt. ja. Maar de bank met de wisselspelers van NEC vanavond ook. Want Alex Pastoor heeft gezegd... ...mijn wisselspelers mogen in de kleedkamer blijven... ...want het is te koud om op een bank te zitten. <laughs> uh, als ze erin moeten komen, dan kunnen ze daar een beetje op een home-training. Ze zich warm fietsen. Ja, moet je erin, dan moet je toch een stukje lopen. Dat begrijpt iedereen. Maar die zitten dus niet op de bank, maar die zitten binnen. Uh, goed, dat uh, vooraf bij PSV. Lens in de basis, dat gaat dan ten koste van Labiat die op de bank zit. Daar nou, dus wel op de bank. Ja, en Titon zit, uh, staat in het doel bij PSV. En Isaacson zit op de bank. Dat gaat heel vaak uh, voorkomen, denk ik, dat woord vanavond. En bij NEC eigenlijk geen verrassing, behalve dan dat Van Eyden terugkomt in het, uh, in het elftal. Omdat Smots geschorst is. Het is inderdaad koud, maar gek genoeg omdat dit stadion een beetje Engels aandoet. Uh, een, een lang doorlopende kap heeft. Met van die mooie terrasverwarmers eronder valt het eigenlijk nog wel mee. En als ik geluk heb, dan word ik misschien wel net zo bruin als jij. Dat zit er niet in. Overigens, het is een goed gezegd bij NEC, een goed pastoor. Laat zijn volgelingen altijd binnen zitten. Ja, Het is koud, dus een sjaal om de NEC. Dat was de sport. Ik vind die ook vrij koud. Ja? Je je dikke vliesdrui en ik met mijn sjaal Ja, die gaat toch niet aan je komen. Ja, wat is dat nou weer? Ja, dat mag niet. Nee, nee, nee. ik bedoel dat ik me daarmee bescherm. Ja, dan, dan. ja nee, ja. goed. Nou, dag. Radio 1, PNN Today. Het Tagliierplein in Cairo stond de hele dag weer vol met demonstranten. De aanleidingen waren de voetbalrellen van gisteravond... waar meer dan, uh, vier, of sorry, meer dan 70 mensen bij omkwamen. En de politie die was vandaag ook op het Taglierplein... en die beschoten de demonstranten met traangas om ze op die manier te proberen weg te krijgen. Eduard Padberg die woont om de hoek bij dat plein. Eduard, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat wat zie jij of zag jij daar vandaag op het plein? Uh, dramatische beelden. Het zijn dezelfde dramatische beelden als dit als hele jaar uit, uit Cairo komen. Maar er dus, zijn dus, dus heel veel uh, jongeren die de politie bestoken. En de, de politie die heel veel traangas uh, uh, afvuurt. En, en, dus, de, de, ik heb me een, een weg moeten banen door, door, door, door nevels weer. Ja. De, um, en ondertussen worden de gewonden de gewonde demonstranten afgevoerd op, op, op, op motors. En het is, het is echt chaos in de binnenstad. Ja. Hoeveel gewonden zijn er gevallen? Dat, dat, dat weten we nog niet. Maar aan, aan het aantal motors en ambulances te zien, dat uh, ze laten niet weinig zijn. Dus, uh, en de nacht is nog jong, dus ik ja. verwacht ook dat het de hele nacht doorgaat. Ja, je verwacht dat al die jongeren op het plein blijven, dat er nog misschien nog meer bij komen? Ja, het is niet zozeer het plein, het, het, het is het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, het plein, daar staan, daar staan ook heel veel demonstranten, maar die, die, die houden zich afzijdig van de gevechten. Mm -hmm. De gevechten die zijn, zijn vrij gecentraliseerd rond het, rond het ministerie. Ja, en dat is, het is allemaal uit, uit woede natuurlijk van wat er gisteren is gebeurd in dat stadion. Um, kan je nog even kort uitleggen wat, wat de, de theorie is die rondgaat? De, de, de theorie, de, in ieder geval onder de voetbalsupporters en de demonstranten, is, is dat uh, het een, een vooropgezet complot is om, om chaos in Egypte uh, te creëren. En ja. dat de politie opzettelijk niets heeft gedaan gisteren waardoor er zoveel uh, doden zijn gevallen. Ja, Sommige complottheorieën gaan nog verder, dat ze een, ook een, een actieve rol hebben gespeeld mm -hmm. in, in het geweld. Maar dat ze een passie vooral hebben gespeeld, dat, dat, is, dat is heel duidelijk. Ze hebben gewoon alles laten gebeuren. En de aangevallen partij, eh, ploeg, eh, supporters vooral, die zouden, dat zijn de aanhangers van. Dat zijn de mensen die Mubarak het land hebben uitgejaagd hè, vorig jaar. Juist niet de aanhangers, maar juist de demonstranten. Vandaar het geweld daartegen. Nou, het is natuurlijk wel wat ingewikkelder, maar de, de, de, inderdaad de supportersgroep van Agli, van, van, van wat de grootste club is van Egypte, die hebben, uh, hebben een belangrijke rol gespeeld in bij, bij alle gevechten. Het zijn een ja. soort frontsoldaten van, van, van de revolutie geworden. Ja, dus nu zouden de militairen eigenlijk wraak op hen hebben genomen op deze manier. Nou, nou was er vandaag ook een, een spoeddebat in het parlement. Wat is daar uitgekomen? Ik vraag niet helemaal. Ja, er was vandaag een spoeddebat in het parlement hierover, over gisteren. Wat is daar uitgekomen? Veel kritiek. En, en dat, is, dat is best verrassend. Dat ook, ook de moslimbroederschap heeft zich heeft heel kritisch uitgelaten. Uh, niet alleen over de politie, maar ook over, over, uh, over het leger, die op dit moment de macht heeft. En Iedereen ging eigenlijk vanuit dat de moslimbroederschap en het leger uh, uh, het op een akkoordje hadden gegooid. Mm -hmm. En, en dat blijkt, dat is vandaag gebleken, dat het, uh, dat het misschien toch niet zo is. Of dat in ieder geval het akkoord niet zo sterk is als, als men denkt. En wat, want het was geloof ik een vruchtbare dag, een vruchtbaar debat. Is er iets uit besloten nog, wat er nu gaat gebeuren? Want het, het hele land staat weer op zijn kop, hè? Nee, niet het hele land. Nee, het is, het is echt, het is, het is het, de binnenstad van Cairo die op dit moment heel onrustig is. Hoe dat nu verder gaat, gaat, of dat gaat escaleren is onduidelijk. Uh, het is wat, wat er morgen gebeurt. Uh, omdat morgen wordt er weer een, een groot protest georganiseerd tegen mm -hmm. de, de, de hoge militaire raad. Ja. En dan is het, is het kijken hoeveel mensen daar daarop afkomen en of, of het geweld blijft, blijft doorgaan. Ja. En dat zal de politieke druk uh, voor op de moslimbroederschap en op de legerleiding, uh, zal, zal verder toenemen. Cool. Nou, we gaan het, van uh, lawaai ja, we gaan het kijken hoe het gaat verlopen. Daar Ederwad, Partberg vanuit Cairo, Egypte, dankjewel. Ja, graag wel. Morgen komt de nieuwe plaats van Madonna dan uit, maar eerst een oudje. Schennen, ik weet het, maar we hebben geen tijd meer. Like a pear! Van Madonna. Uh, morgen, Daarom hebben we het over Madonna. Morgen dan komt de Queen of Pop namelijk met de wereldwijde release van haar nieuwe single. Ja, en hoewel sommige mensen natuurlijk zeggen, ze is een beetje over haar houdbaarheidsdatum heen. Ze is inmiddels 53. Zijn toch wel heel erg veel mensen uh, weer razend benieuwd naar de nieuwe plaat. Hoe doet Madonna dat toch? Dat vraag ik aan de grootste Madonna-fan die hier in Nederland rondloopt. Gert-Jan van Schuppen, goedenavond. Oh, goedenavond. Oprichter van de Nederlandse Madonna-fanclub. En naast hem iemand die Madonna ooit in levende lijven heeft ontmoet en gefotografeerd. Fotograaf Kees de Bak, goedenavond. Nee. Hoi. Van die prachtige foto's die, die vind ik eigenlijk bijzonder om jou te ontmoeten. Waar ik als kindje, natuurlijk, ik was, ik was enorm fan. Ik, heb al, ik zat dagenlang op mijn kamer alleen maar plaatjes uit te knippen. Waaronder die prachtige foto's van jou in haar zwarte netvestje. Het uh, zijn hele bekende foto's waar je de BH door... Hoe oud was ze daar? Jong. Uh, ja, ze was jong. Hè. Het was uh, uh, 21 voor... of zo, denk ik. 22. Ja, het, was, het was voor de... S succes voor het eerste uh, hit Voor Holiday dan? nog, ja, ja. ja. 84 zijn het, echt 84. Dan gaan ze ook nu ook even, even twitteren, die foto's. Twitter.com slash dan uh, Als je ze ziet, denk je, ah, die foto's, die foto's. Um, de, de, even de vraag, heren. Jullie hier aan tafel. ja Ik vind haar leuk, uh, jullie ook. Maar wat is het toch met Madonna, Gert-Jan? Misschien kan jij dat als groot fan. Wat is het met haar dat iedereen toch nog steeds maar benieuwd is naar haar? Ja, ze komt natuurlijk elke keer eigenlijk weer uh, met wat nieuws terug... Um, uh, ze verzint weer uh, uh, een nieuwe look. Uh, voor elke album heeft ze eigenlijk wel weer een nieuwe sound uh, die ze bedenkt. Samen met een hippe producer of, of juist een onbekende. En uh, ja, en daarna, daarnaast al de optredens die ze nog steeds geeft. Die zijn nog steeds fenomenaal. Ik denk dat niemand van deze tijd daar nog steeds over uh, kan aan tippen. Is hij een beetje de, de, zeg maar de David Bowie van de popmuziek? Ik bedoel, David Bowie was voor de meer serieuze muziek als een, als een chameleon. Zo ja, zie je ook wel. Zeker weten, Ja. Hmm. Terwijl, uh, wij, wij spreken nu nog steeds over, het is 53. Kees, toen jij haar ontmoette, dus, dus ergens begin twintig was... Ja. was nou niet dat jij meteen dacht van, nou, dat is mijn verschijning? Nee, dat wisten we ook helemaal niet. Ik heb haar gefotografeerd voordat ze beroemd werd. Het was gewoon een zangeresje die de studio binnenkwam. Ze was even in Amsterdam. Ze, was, en jij... ze deed uh, promotie in Amsterdam voor uh, de platenmaatschappij. Dat was eigenlijk in het pre uh, mtv Tijdperk of daarvoor nog, ja. waar uh, heel veel artiesten naar Nederland kwamen... om promotie te doen. Eén dag Hilversum, één dag Amsterdam. En, en... Zij, en zij kwam binnen en je dacht, goh, nou. Ja, nou, ik fotografeerde veel voor de Nieuwe Revue. En dat deden we gewoon elke week. Ja. Er kwamen er elke week wel een paar langs en zij was er gewoon één van. O, o, o, wat voor indruk maakte ze op je? Nou, Ik moest haar fotograferen uh, omdat we het niet precies wisten wat dat nou was. We hadden alleen een stukje in de Engelse Face gelezen dat ze cult was in de New Yorkse disco's. En, uh, en met een nieuwe revue hebben we uh, uh, gezegd, nou laten we maar wat mee, mee gaan doen, we kijken wel. Ja. Dus er komt iemand binnen die ik dus eigenlijk helemaal niet ken van het gezicht. En dat, ja, dat komt binnen en dat was nogal een beetje moeilijk... want het was uh, de, uh, deze tijd koud, maar dan met een pak sneeuw. En, uh, en toen ik op een gegeven moment ging kijken waar ze bleven liep ze aan de overkant van de gracht de, de, de auto aan te duwen, om, omdat die niet... Ja, ja. Uh, die, die, die, die kon niet door de sneeuw ja, heen komen. Ze dus zag een klein vrouwtje, een beetje punky. Ja, ja, ja. ja, een beetje punky. Ja. Ja, ik, ik vind dat zelf, dat het een beetje Tank Girl achtig is, van de comicstrip. Tank Girl, Tank Girl die, ja. En, ja. Uh, daar vind ik heel veel dingen van afgeleid. En, en onder andere, da, zij heeft daar ook een beetje van. Ja. Maar nou, nou dacht je wel, van ze had wel iets. Wat was dat dan, dat iets? Nou ja, als je, als je gaat fotograferen, ze ziet er natuurlijk leuk uit, dat zie ik wel. Ze ziet er niet uit als een zangeres, als heel erg gemiddeld. En, uh, uh, de manie, en, maar ik moest haar ook met haar broer en, een zanger, en nog een danseres fotograferen. En we wisten niet hoe en wat en waarom. Maar goed, dat heb ik in het begin gedaan. Nou, dat was ik mee klaar. Zeg ik, nou, nu gaan we dan even haar alleen even. Ja, wat opvalt is uh, dat dat... Uh, ik heb misschien een hele goede dag gehad, maar het klikte in ieder geval. Want ik heb hele mooie foto's gemaakt... En ja, ze beweegt makkelijk en ze deed de dingen die ik vroeg. En, en samen, een, een goede portretfoto maak je toch samen, ook met de mensen die je fotografeert. Wat zei je uh, tegen haar, bijvoorbeeld? Dat, dat, dat weet ik niet meer letterlijk. Nee. Dat weet ik gewoon niet. Dat zijn zo van, nou ja, ga eens een beetje, doe ze een beetje dit, doe ze een beetje dat. En, uh, uh, uh, uh, en, en dan op ja, een gegeven moment van, een van, Want een van die foto's van jou daar doet, heeft zo'n enorm pruilmondje. Ja. En dan, dan, dan, daar zie ik aan af, daar heeft de fotograaf iets over gezegd, want anders doe je dat niet zo heel erg. Ja, dat stuur je een beetje, maar je doet het nooit helemaal letterlijk zo van. Nu ja, ik heb nu bedacht dat je nu een pruilmondje moet maken. Dat bedenk je niet, dat ontstaat. Dat is, en een portretfotograaf werkt ook intuïtief. Dus je voelt een beetje hoe het gaat. Ja, ben jij de, de, Ik mag hopen dat je daar stinkend rijk bent geworden met die foto's. Nou. Ik heb er wat aan verdiend, maar ik, als ik, ik heb het nooit exact uitgegeven. Maar ik heb er geen Porsche van kunnen kopen. Niet eens? Nee. Ach. nee net, net, niet, net, net, net niet. Net niet. <laughs> um, morgen dan komt dus die, die nieuwe single van haar uit. We hebben even gevraagd aan 3FM-DJ Sander Lantiga van BNN... wat hij verwacht van die nieuwe single. Ik verwacht eigenlijk niet dat het heel goed zal zijn... of dat het uh, vernieuwend zal zijn. Ik denk eigenlijk een beetje herhaling van zetten. Ik weet, de vorige twee platen waren ook niet verrassend... alhoewel ze het wel probeert, maar... Ja, ze is gewoon al over de 50. en dan verlies je toch een beetje het contact met, met de moderne muziek. En dan kan ze wel heel veel geld er tegenaan gooien en heel veel producers erbij halen. En die kunnen er vast wel iets van maken, maar het is eigenlijk, haar tijd is al geweest. En dat merk je eigenlijk vooral aan haar platen en ook aan haar optredens. Want dan, ja, hoe je het ook bent of keert, er staat toch een vrouw van, van 53 die oma had kunnen zijn in een onderbroek op het podium te hupsen. Ja, gert ja, ja. ja, zelf. Wat denk jij dan? Um, nou, niet mee eens ik denk dat ze nog, uh, er zijn ook heel veel mannen van uh, in de zestig, de Rolling Stones, Mick Jagger, die nog steeds als een gek staan op te treden, ook in strakke broekjes en weet ik veel wat. Ja, en, maar daarvan kan je ook zeggen dat wordt toch niet ja, triest Maar dat wordt soms, dat wordt denk ik meer geaccepteerd of zo. Bij mannen, ja, bij je? mannen, ja. ja. Ik denk dat vrouwen al goud, ja. en ja, daarnaast, wel, zegt Sander, even afgezien van de uiterlijk, van ja, het is ook wel een beetje, hè, dan haalt ze weer een hippe producer erbij ja. en die, uh, ja, dan kan ja. je er wel wat van maken, maar. En dat echte dat oude hardcore Madonna-gevoel is er wel een beetje vanaf. Um, nou, Ik heb net een interview gelezen ergens, van een producer... waar ze het nieuwe album mee gemaakt heeft. En die zegt juist dat ze heel veel invloed heeft op de, op de muziek. Dat ze juist heel erg in control is. En ook aan alle knoppen en dingen zit zeg maar, in de studio. Dus ik geloof ook dat zij echt heel veel uh, zelf doet. En zegt van, ik wil die kant op of ik wil dat... Ze, dat geluid op mijn plaat hebben. We hebben. Het is natuurlijk uitgelekt. Het is op internet meteen weer ervan afgehaald door Madonna en een leger en advocaten. Maar we hebben toch nog een stukje kunnen vinden. Daarom heb ik dit ook niet aan het begin van het gesprek gedraaid. Als ik, ja, het is wel aardig, maar in mijn bescheiden mening ja. Toch, Geert Jan. jan um, Het is niet uh, wereldschokkend vernieuwend. Um, nee, dat denk ik ook niet. Want, uh, ja, het is wel een beetje de sound van die producer, Martin Solveig. Je hoort wel een beetje... Uh, het is wel een beetje meer richting popmuziek, vind ik. Want er is op het moment wel heel veel, zoals Lady Gaga en Rihanna... Je hebt toch wel een beetje een beat in hun muziek zitten. En ik hoor hier wel weer iets meer popmuziek in. Ja. En een beetje funk door het gitaartje. Dus, dus het gaat weer een beetje... Want Ray of Light was natuurlijk een beetje... Dat werd het album <kijkt> dat door critici werd gezien als, als het beste album van. Ja, dat was klopt. een vrij heftige sound. Ja. Richting, nee, wat was het? Een beetje, ja, een, een beetje houseachter, in ieder geval ja, elektronisch. Ja, trends, ja. Maar nu gaat ze weer een beetje terug. Naar haar oude sound? Uh, ja, een beetje. Want zij gaat ook weer met die uh, producer werken van Ray of Light, William Orbit. En ze heeft al aangegeven, de ene helft van het album... is dus een beetje meer uh, vrolijke popmuziek, wat je dan net gehoord hebt. En de sound van William Orbit schijnt dus juist weer... een beetje meer van vroeg te zijn, je echt wat diepere teksten... en wat soort zwaardere nummers. Even nog een stukje van de, als we het hebben over Madonna... en hoe zij is, uh, een stukje van oud-TMF-VJ uh, Isabel. Die heeft haar ooit geïnterviewd en uh, die zei dit. Mevrouw antwoordt alleen maar met ja, nee, is dat zo... Dus uh, ik kreeg het behoorlijk benauwd. Op een gegeven moment uh, was er een technisch probleem, waardoor we even moesten stoppen. En we droegen natuurlijk allemaal zendertjes. En toen wij stopten was dat net bij de vraag van, ga je nog toeren? En toen gaf Madonna nog net als antwoord van, uh, nou, dat weet ik nog niet, want ik weet niet eens meer waar mijn hoofd zit. I don't even know where my head is. En toen mompelde ik, nou, dat zit er nog steeds hoor. Door het technische probleem waren de microfoontjes op de speakers gezet. Dus uh, ja, dat antwoord galmde door de hele ruimte heen. Mevrouw draaide zich ineens om, keek me ineens recht aan en begon vanaf dat moment eigenlijk gewoon antwoord te geven. Ja, ze is in control, zeg maar. Pittige tante, hè? Dat maar Vond jij dat ook toen, Kees? Of was er toen nog weinig van te zien? Nou, je kan het wel zien in de foto's... dat iemand heel bewust staat te poseren... en die weet toch wel een beetje wat ze aan het doen is. Want je ja. bent toch die avond ook met haar het eten geweest? Was ja, het, we zijn toen ook nog het uit eten het geweest, maar ze was niet helemaal in vorm... en ze zat eigenlijk een beetje als een, als een, ja, als, als een klein doodvogeltje in de hoek, kan je zeggen. Want ze heeft niet veel medegedeeld tijdens het eten. Goed. Maar dat kan natuurlijk ook gekomen zijn dat het erg heet eten was. Maar... Oh, dat, ja? Maar, ik niet. <laughs> wellicht, wellicht. <laughs> goed, in ieder geval, Kees jan jij gaat, uh, -Jan, sorry, jij gaat morgen natuurlijk onmiddellijk de plaat kopen. Neem ik ja, ja, ja, downloaden ja. tegenwoordig, hè. Ja, goed. Ja. Kees, jij ook? Of je glas <laughs> nou, ik wacht nog heel even. Je wacht nog wel even. Ik denk dat ik hem ook wel meteen even ga luisteren. Heren, dankjewel. We gaan meteen even naar het voetbal. Okay. Want uh, Bas Ligler, die was gescoord, hè? Ja, PSV al heel vroeg in de wedstrijd tegen NEC op een 1-0 voorsprong gekomen. Doelpunt is van Mertens, al na vijf minuten gemaakt uit de vrije schop van Strootman. Bal komt vanaf de rechterkant binnen. Babos, de keeper van NEC, duikt en stompt die bal weg. Maar stompt hem eigenlijk bij de tweede paal, net voor de voeten van Mertens. Die kan hem eigenlijk, omdat niemand in zijn buurt staat, gek genoeg nog aannemen en controleren ook. Dan schiet hem dan vervolgens via de handen van de keeper in de kruising. Nou juist Mertens die in de minuten daarvoor al even buiten het veld was geweest met een kleine blessure. Ik durf daar dus nu bij te zeggen kleine blessure. Want dat valt dus blijkbaar allemaal wel mee. Hij zet PSV al vroeger in het duel tegen NEC op een 1-0 voorsprong in Eindhoven. Wrong. I'm finding it hard to resist So show me what I'm looking for Show me what you're looking for. What I'm looking for. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Vragen op Twitter, dan doe je altijd de hashtag durf ervoor. Hashtag durf te vragen. Elke dag beantwoorden wij een van die vragen. En vandaag gaat hij over stoplichten. Nederlandse stoplichten gaan van groen naar oranje naar rood. Maar waarom springt het licht niet eerst op oranje voordat het naar groen gaat? Hashtag durf te vragen. Ik ben Marcus van Tol van de ABB. Bij het afstellen van verkeerslichten wordt gerekend met zogenaamde ontruimingstijden. Dat is de tijd die nodig is om het, al het verkeer over het kruispunt te laten rijden, terwijl alle lichten op rood staan. En pas als het kruispunt bijna leeg is, dan kan een andere richting groen krijgen. Als we nu geen licht laten branden tussen het rode en het groene licht, dan betekent dat die tijd van de groentijd afgehaald moet worden. Dat heeft weer tot gevolg dat er minder groentijd beschikbaar is. En dat heeft ook weer gevolgen voor de hoeveelheid verkeer die zo'n kruispunt kan verwerken. Dus extra geel kost meer groentijd. durf te vragen. Goed, ik hoop dat u het nog begrijpt. De vraag was natuurlijk waarom springt het licht niet eerst op oranje voordat het naar groen gaat. Kleine probleempje. Goed, na 9 uur nog veel meer BNN2D. Met onder andere Bas van Hout, die heeft gedineerd met een En dat was gezellig. Weer het nieuws.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 En Op het antwoordapparaat staan dit keer klachten over hinderlijke achtergrondmuziek. Hallo, wat zeg je? Ik bestaan er niks van door je hey. Ik zeg, op het antwoordapparaat staan dit keer. Ah, luister zondag maar gewoon naar de pers vanaf kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.